De hits van eigen bodem. Vlieg met Radio Train Baren. Maria Weber 20357, Daar kunt u toe bellen. Ook speciaal voor jou weer deze show. ja Weet je dat ik toch nog een beetje van, van je hou? Alles gaat verpakt, Ook niet? Komt een einde, ook het geluk voor jou en mij. Alles gaat voorbij, nu ben je nog de mijne. Maar jij wilt weg van mij. Alles gaat voorbij, aan alles komt een einde. Dat is waar. Ja, ik heb het nooit met een kruiwagen zien lopen. Maar ze heeft het over een kruiwagen, ze weet niet eens hoe ze dingen Weet je wel hoe je een vas moet houden eigenlijk? Ja? Oh, dus dat weet je wel. Dus er zitten twee van die uh... houten stukken. Oh. Dat is toch wel een ouderwetse kruiwagen, zeker dat nog niet. Ja, maar tegenwoordig hebben ze geen houten meer. Dat is niet meer te krijgen. Voor sier in de tuin, ja. En dat bekleed met schors en dan mooie hangpleintjes erin en zo. Ja, dat is heel mooi. Die hadden wij vroeger ook in de tuin. Ja. Tenminste, mijn oude heer deed dat. He. Heel mooi was dat. In de Rutherstraat, dat weet nog heel goed. Ja. Mooie tijd. volgende plaatje was ook een mooie tijd. Nico Haak. Jammer dat die man is ingegaan, Want die had goede muziek. Goede Nederlandstalige muziek. Het is jammer dat hij niet meer is, maar we blijven hem heren. En we blijven de muziek draaien van hem. Nico Haak met Rosanne. Heel mooi plaatje. Zeg dat het niet zo is, Rosanne. Gevoel bedriegt me niet, want als ik jou weer zie, Rosanne. Voel me zo hopeloos, denk al een hele poos, Rosanne. Jij bent de rode draad die door mijn leven gaat, Rosanne. Als op zaterdag, Rosanne Pas met mijn sportcoupé, daarin is plaats voor twee, Rosanne En met mijn en net hoop ik toch dat je bent Rosanne Een leven samen met jou, ik word je man, jij mevrouw, Rosanne Dan, hey, mooi plaatje toch, een gezellig plaatje. Nico Haak, nou, nou krijgen we weer een mooi plaatje hoor. Ja, we, we hebben hem even opgezocht, toevallig ligt legt hij er dus bij. En dat hebben we gezegd, als hij erbij ligt en hij wilt een plaatje aanvragen, tenminste een vrije keuze doen. Nu zegt hij, nou, ik wil graag die of die horen, we hebben hem in de buurt, en draaien we hem. Nou, deze hadden we ook in de buurt, dus dat zou wel een mooie worden. Voor de radio vrijbaren, en er wordt aangeboden, kijk daarom juist al, dan weet ik er genoeg, door Arnold, Marcel en Robert. Graag de bekant van Mooi Maan. Van de, van de Karenspoor, Maanenspoor. En dit, dit moest aan een plaatje wezen. Wil Heinmus. Wil Heinmus. Ja. Ik, ik sluit me dood, ik heb dat ding nooit gehoord. Maar goed, het zou alweer niks worden. Of het slaat weer ergens uh, als een. Lang op een park, hè. maar hier komt u dan, jongens, geniet maar even, ik zou wel eventjes... Uh... Zet hem maar hè? Oh, hoor, mama is niet thuis, papie niet dus... Ja. <laughs> nou ja maar jongens, ik ken hem wel, maar het is een ballenplaat, maar goed, voor jullie dan. Hè? Sorry. Ja, dit, dit noem ik gewoon ons volkslied Verkrachten. Ja, dat, uh, ik kan niet eens bestaan waar ze het over zingen. Ik weet in ieder geval dat het volkslied uh, dat het uh, de melodie ervan is. Nee, ik ga liever een pootje om zeven uur uh, ergens aan de kassa zitten om een paar plaatjes van Dias te halen. Dat vind ik dat wat beter als dit. Dit slaat helemaal nergens op. Maar deze plaat, weer wel. Arniaanse, en dit is een hele goede plaat, ik Zeg nou maar adieu. God, we gaan wat weg vanavond. Of uh, vanmiddag, hè? Maar wel een goede baat, hoor. Ik zit even de kopje Jij bent nerveus en niet meer jezelf. Zo vreemd voor mij. Je praat over liefde, vertelt me verward van geluk Voel jouw hart niet meer klappen als voelen Als jij in mijn armen leeft Zeg nou maar adieu, zeg nou maar ik ga het beurt alle dagen. Maar wij dachten altijd die woorden van anderen gebeurt nooit met ons. Overleven. Wil worden vermijden, we weten toch beiden dat niet zee duurt. Zeg nou maar adieu, zeg nou maar ik ga de bebalen dagen. Maar wij dachten altijd, die horen van anderen, het er nooit meer om. Ik had steeds gedacht jij blijft bij mij, maar als ik jou zo zie staan, voel ik onze liefde is voorbij. Alles wat jij wilt is gaaf Zeg nou maar adieu, zeg nou maar ik ga, ik zal overleven. Wil woorden vermijden, we weten toch beiden. Dat niet duurt. Zeg nou maar adieu, zeg nou maar ik ga. gebeurt daar dagen. Maar wij dachten altijd, je hoorde het van anderen, Gebeurt nooit met ons. Zeg nou maar adieu, zeg nou maar even, ik ga, in samen Ja dat was toch een, een lekker gezellig stukje muziek, Hannie Janssen zegt nou maar adieu. Ik ga nu ook een gezellig stukje muziek draaien, ook speciaal voor mijn grote instrumentale vriend Evert. Hè? Nee, die is helemaal stapel gek van instrumentaal. Ja ik hou ook wel van instrumentaal hoor, maar ja, ik wil niet de hele dag horen natuurlijk. Maar Evert die kennen dus bijvoorbeeld dag in dag uit horen, ik weet daarentegen niet. Maar dit vind ik echt grandioos en ik weet zeker dat ik een hele hoop mensen een plezier mee doen. Hier komt het plaatje van James Last. Ik weet niet precies welk het is, want dat kan ik niet lezen, want ik heb een dingetje niet bij me. Maar het is in ieder geval goede muziek. Hier komt de James Last. Ook speciaal voor Amy Bunt, hè? Ik weet mensen weten waar je baan gebleven is. Hadden we hadden gewoon nog één plaatje doorgehaald. Dat is wel goede muziek toch, Jane 50. En dat is stereo bij Radio Freiburg, mono dit bij u thuis. Hè? Ja, nou houden we ermee op, hoor. Het is, ja, de meeste uh, houden we op. <coughs> Aan mij ligt het niet. Want ik ben, uh, ja, ik ben wel een fan van James Last, hoor. Nee. Ik mag hem graag horen, ik vind het berengoede muziek. Ik heb ook wel eens op Duitsland zitten kijken, dan heeft hij zo'n uh, zo ochtend uh, ja, wat is het? Uh, show of orkest, heb ik hem uh, laatst gezien. hè. Goeie muziek, vind ik dat. Ja, echt waar. Maar Petja voor die man, wat hij eruit pest met, uh, met zijn orkest, dat is echt geweldig. Goed, uh, ja, er wordt niet veel gebeld. Ik heb nog maar één verzoekje. Die heb ik weer gekregen, dus die draaien we dan gewoon nog eventjes tussendoor. Hè? Kan schelen, maar het mag niet uit, er hoeft niet zoveel gebeld te worden. Maar in ieder geval degene die zitten te luisteren, als die nou maar genieten van het programma, nou, dan vind ik het prima, daar draait het gewoon om. En deze gaan we draaien voor Jannie en Herman Becker, voor Sip. Dat is natuurlijk Sippie Kampen, dat kan je niet missen. Voor familiekamers, voor Familie Reizen. Voor Jans en Leo Rebel. Ja, die heb ik nog niet gehoord, ik weet niet of ze thuis zijn. En voor Jan en voor alle luisteraars. Het wordt allemaal aangeboden door onze grote vriend Jap. He? Japie. Ja, en Jap zit bij de knoppen, dat weet ik. Ja, die houdt alles goed in de gaten. En daar ben ik blij mee dat Jap het allemaal in de gaten houdt. We hebben een mooie plaat op gezet. Nou uh, Jaap, hier komt u dan, de sumstreams, Zonder jou ben ik verloren. Nou speciaal voor jou, want zonder jou was ik ook verloren. Als jij dat niet voor me gedaan hebt. De avond was grauw. Ik liep eenzaam door de stad. Zo vele uren Voor mij had er niemand ooit maar even tijd gehad Altijd alleen Nogmaals op die avond toen jij voor me stond Jij bent waar ik lief. Zonder jou ben ik verloren, kan ik niet gelukkig zijn. Jij bracht liefde in mijn leven, warmte en weer volgens mij. Zonder jou ben ik verloren. Jij hield me uit de eenzaamheid. Hey, mooi plaatje, de Sun streams. zonder jou ben ik verloren. Nou, ik draai nog uh, mijn laatste plaatje, dan komt Sjaan weer terug, maar die moet nog even afscheid nemen hè? Ja, want, dan zit ze al te popelen. Ja, nee, maar er zit een speciaal plaatje en zo, nee. Afscheid nemen Sjaan, dat is zwaar hè? Ja, je krijgt nog zwaar een uh, kwartier lang, misschien een half uurtje, je mag, je mag rustig een kwartier langer draaien van mij nou hoor. Ja, dat maakt niks uit, dus wat dat betreft mijn zegeheer. Uh, wij hebben opgezet, mijn laatste plaatje, en dan vanavond ben ik weer terug natuurlijk. Ik ga draaien, Tony leidt, ga je mee naar buiten. Het is hartstikke goed weer, dus wat zouden we doen? We gaan lekker een boswandeling maken, gaan we lekker naar buiten. Kustijnjes zoeken, en eikeltjes. Hé? Mensen, hiernaast naast en En blijf luisteren naar Radio Vrijbare, want we gaan door tot de klok van 12. De natuur wordt snel verpest Elke dag hetzelfde liedje Altijd werken wordt een grote sleur Mensen wees daarom verstaan Verstand. Laat je hart toch niet zo werken, ga eens vissen aan de waterkant, pak de fiets en trek. ...luisteraars, en dat ben ik dan weer... ...en dat was het plaatje van Tony Leidt... ...en u bent afgestemd op de Radio Vrijbaren... ...en u kunt altijd nog even bellen... ...02154... ...20357... ...en daar bent u op afgestemd op de Radio Vrijbaren... ...en we draaien door tot 12 uur... ...omdat het onze laatste uitzending is... Hè? volgende plaatje wat we gaan draaien... ...dat is voor Janny en Hermen Becker... ...voor Jan Zerveller, voor Jaap Bults, ...voor Henny en Henk Tegelhaven... ...en voor alle vrienden en bekenden wordt allemaal aangeboden door de familie Kams. Hebben we er een opgezet van Benny Nijman, waarom fluister ik jouw naam nog? Zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegreden, voorgoed verdwenen in de tijd. En dromen, ik zal wel altijd blijven dromen, je hebt me alle hoop ontmoet. Het is gewoon verleden tijd, hmm. maar waarom fluister ik jouw naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensgroot hier staan, nog, omdat ik niet vergeten ben.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 Het gaat gewoon zijn gang mijn leven Maar soms verlang ik toch heel leven. Verlang ik even weer naar jou Verloren Ik heb de moed lang verloren We wisten beide van tevoren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 En dat was dan Benny Nijman. En dan gaan we er nu eentje van de kermisklanten draaien. Ook een hele mooie morningstar. De kermisklanten met Morningstar De volgende plaat is er een van de en zonder naam Komt de liefde in gevaar? En dat was dan de zangeres zonder naam. De volgende plaat die ik ga draaien, die is voor mevrouw Danielle. Voor mevrouw Danielle en voor het varkenskopje Dirk. Vind ik wel een goeie, jullie niet? Krijg je allemaal aangeboden van onze Frans. Frans, ik vind hem hartstikke goed, echt waar. Jij komt die zeg wel aan de beurt, Jochie. <laughs> Dan zal ik je even dat verkenskoppje op je neus plakken. Ja, vind ik wel mooi, echt waar. Frans' <laughs> plaat van Jenny, de ware liefde. Ben jij. Dat was dan Jenny, de ware liefde ben jij. De volgende is er even Martin. Tijd komt en gaat voorbij. Nou, die gaat ook voorbij, hè? 12 uur vanavond is het radicaal afgelopen. Wanneer je wel eens denkt dat niemand je meer kent en je eenzaam bent, dan denk je vaak aan vroeger toen je zo wist. was dan Martin. Tijd komt en gaat voorbij. De volgende plaat die we gaan draaien die is speciaal voor Dirk. Krijgt hij aangeboden van Janny en Gijs. Hebben we hebben er een opgezet van uh, Hans Versnel. Lekker zwingen met die hap. Kom op, een Kom ik, zwing je Oh darling ik rook als een ketter. En word als mijn vetter. Ik vreem al weken uit de muur, Al fiets ik met de pletter. Het haal mij niet beter, Want ik heb al dagen lange tue. En ik aan begonnen? Ik heb gisteren gezwommen, maar ik bleef op de bodem liggen. En de badmeester moest maar met Alle dieven op de dam, tjalali, shalala Jatten en alles wat maar kan. Tjalali, shalala. Nooit meer aan. Dat wat ze gevleest heeft, naar wat ze mij heeft aangedaan. Busy, busy, busy, oh, wat, wat ben je bezig? Telefoon, huh? oh, oh, oh. Busy, busy, busy, wat ben ik op die busy. busy? Ik was een beetje dissy, zo heb weer een bannetje Voor je hartje. Zo'n nieuws is mijn lijntje te melden voor jouw fijne ster. Me. Hallo met mij. Zeg lieve schat, ik kap er mee. Ik ga van hier door al die gij. En dat was dan Hans van Snel. Lekker zwingen met die hap. En dan is er weer een verzoekje binnen. En dat gaan we draaien voor Lia en Willem. Voor Dirk en Janni. Voor Sjaan en Evert. Voor Frans en Lucienne. En Danielle. Voor Willem en Gerda. Voor Lady Roosje. Voor de barracuda. Voor Herman en Jannie Becker. Voor oma Joop en Tante Nel. En er staat er nog bij. Bedankt voor jullie fijne jaren. Nou, ik heb het al meerdere malen gezegd. We hebben het allemaal met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar ja, we hebben er een streep onder gezet. En dat houden we zo. En dat wordt allemaal aan, aangeboden door Jannie en Zander. Ik kreeg een opstaan van Jan en Zwaan met Marianka. Ja. Dat waren dan Jan en Swaan. De volgende die we gaan draaien is er een van Wildtura, de zee. S'avonds naar huis, zomer aan zee en je lippen zijn zo. Liefde is jong en als de zee eeuwen houdt. Haar hart dat van zij is en zij die van mij is. En ik, ik die van haar ben en alleen haar ken. Van haar ben en alleen haar ken Storm aan zee, onze liefde is sterk Door niets bedreigd, als een gotische ken Omspoeld door de zee, als de Mont Saint Michel Onder een donkere hemel van breil. Storm aan zee, onze liefde is sterk de kathedraal staat hoog op haar weg. haar, haar dat van zijns, en zij die van mij is. en ik, ik die van haar ben en alleen haar ken. Haar haar, Haar ben en alleen haar kerk. Winter aan zee in de sneeuw en de mist, geef ik je eindelijk op als verlies. Zal blijven staan tot het water heel vol is.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 Maar dat van zij is, en zij die van mij is, en ik, ik die van haar. Dat was dan Wiltura, de volgende schreef aan de Boetniks met de Waddenmelodie. En dat waren dan de boenecks met Waddenmelodie. En dan ga ik nu nog één plaatje draaien en mijn afscheidsplaatje en mijn tune. En dan komt even even erachter. Dus deze plaat is Pleasure met Tina. Mijn leven zodanig verpest, ook al doe ik nog zo goed mijn best. Jij gaat je gang maar, jij doet precies waar jij zin in hebt. Jij trekt je van de hele wereld mooi aan. Tina, Tina, Tina, amor karidamia. mia. Begrijp je mij, kun je mij verstaan? Ik pak de telefoon maar dan neem jij gewoon niet aan 24 uur per dag denk ik aan jou alleen Ik wil niemand anders om me heen Jij gaat je dan maar jij doet precies waar jij zin in hebt Jij denkt je van de hele wereld mooi niks aan Amor, carina mia, begreep je me, begreep je me, bestem. Waar jij zin in hebt Jij trekt je van de hele wereld Mooi niks aan Tina, Tina, Tina Amor, carina, mia Begrijp je mij? Kun je mij bestaan? Tina, Tina, Tina Amor, carina, mia Zonder jou is er niks meer aan En dat was dan plezier met Tina en dan ga ik nu mijn allerlaatste plaat draaien en uh, dan hoort u mij niet meer en met Joem. En dat is geworden Ad van Horen met Afscheid en luister daar maar eens goed naar. Ja. Ja, die. How that goes. En dat was een ad van horen met afscheid. En dan ga ik nu mijn tune erop zetten. En dan neem ik gelijk afscheid. Het is tijd, bye bye, het is tijd, zwaai zwaai, pak je kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, me Het is mooi mooi kijk, wat kijk, reuze kijk, Wij gaan sluiten tot tot volgende keer. Dat is het is tijd, bye, bye. Het is tijd, zwaai, zwaai. zwaai. Pak ja, ja, ja, je aans drukjes door mevrouw maar jij is er niet voor het gaan sluiten dat de keer. dan moet je die samen een, een beetje naar me denk je en dan doe ik het nog overnieuw. So He? o, Monique, ik wil je eerst heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat we bij jou hebben mogen draaien. Heb ik altijd met heel veel plezier gedaan. Je weet zelf, ik heb het altijd heel graag gedaan. Hoeveel jaar, Hoeveel jaar Ja, Ik weet niet precies. Ik weet het niet precies, maar heel veel jaar. Het is Het I mean is tijd. Het <muchas> well, well, is tijd. Jammer, even kijken. Krijg Nee, maar zij is laatst Nou ja, maakt ook niet yeah, this uit voor al die jaren dat ik bij jou het moment draaien. Oh, nee, we He? houden we gewoon op acht jaar. Zo is het. En dan wil ik ook alle luisteraars bedanken, die altijd zo grandioos gebeld hebben. En uh, wij hebben met heel veel liefde en plezier gedaan. En mijn hoort u niet meer op de Zo, Dat is helemaal zo. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En hier staan de tune. Mensen... Maar, maar, Jan, als ik nou eens een keertje toch stiekem s'nachts de baan op ga. Ja, ik bel je op, dan kom ze toch een keer uit? Jazeker, daar kom ik eruit. Daar kom je, daar kom, dan ja, kom ja, zeker, je komen ik ja, bij? Kom, ja. ja, nou, dat spreken we <laughs> dat gewoon ja, we Dat spreken we af, ja. doen we. Maar ik bedank jou ook, meneer je Joseph. Leuke tijd en heel fijn voor mijn gedrag. Dankjewel. Het is tijd, bye ja, nou bye. Het, ja. het is tijd, waaien, ja, waaien. Het, tijd, het zin, is, zin. Zin. is ja, Het is echt Het is het is mooi geweest, was een reuze feest. Wij gaan sluiten tot de volgende keer. Zij, zij pak je jassen, en druk je mevrouw meneer Het is mooi geweest, het was een reuze feest Wij gaan sluiten tot de volgende keer Nou luisteraars, hier hoor je dan event weer, tenminste weer, mag het ook eens een keertje draaien van Sjaantje Sjaan uh, namens de feestcommissie bedankt voor het draaien dan. <laughs> of hier de telefoon ook, <laughs> ik leg hem neer. <laughs> maar ik ga me vast beginnen met een plaatje van Piet Filter, Geven en nemen. Nou Sjaan, uh, ik heb meer gegeven dan kan meer genomen? Nee, helemaal niet. <laughs> Kijk naar buiten, een leven trekt voorbij. De tijd glijdt door mijn handen, want mijn doel dat ben ik kwijt. Het was mooi zo lang de natuur, voelde de warmte van je huid. Als ik denk aan al die uren en mijn overslaan, en hij wil hier zijn met me dansen door de nacht, Tot een nieuwe dag ons wakker maakt en de wereld naar ons laat geven en nemen als het gaat. Vergeet, kom hier terug bij mij, want jij blijft waar ik voor leef. Een klop op de deur, een tik tegen het raam. Ik kijk er buiten en zie jou daar staan. Wat moet ik doen, er gaat van alles door me heen. Maar lieve, nooit mijn trots ons zijn, dan nog een nacht alleen. Alles is vergeten, verleiden is voorbij. Voor hoeveel ik van je hou, ja ben toegoed, dat ben jij. Geen. Dat waren de broeders Brouwen in Sri Lanka. Uh, van mededeling, huiselijke mededeling. De kan nu niet, niet mee gebeld worden tot ongeveer, ik weet niet, de, de dames uitgegeten zijn. Want we gaan even uh, hapje nuttigen. Het volgende plaatje is eentje van Mino's Vogel, speciaal voor Sjan. Denk toch aan morgen en niet huilen. nou. I'm <laughs> Dat ik niet als een wrak op de kant klink Je haalt het onderste uit de gang, uit de gang En uit de maan Liefde met jou, dat duik ik niet heen, die water Mijn poppen is rood als ik weer boven kom Ik had nog als ik weer boven kom Liefde met jou, dat duik ik niet heen, die water ik kan mijn hartklepjes horen, en diep blijft juist in mijn oren. Yeah! Ha! De liefde met jou ik als duiken in heel water. Mijn kop is groot als ik weer boven kom. Ik had mijn lucht als ik weer boven ging. Met jou is dat duiter die heet water. Ik kan mijn hart klappen horen. Het piept in zeis die molen. Ik kan mijn hart klappen horen. Het piept in zeis die molen. Alleen. Ik doe geen oog meer dit, ben uit mijn weer. Maar ja, zo nu en dan, word ik er stapel van. Want tot de even verliefd op jou. Iedere morgen maak ik me zorgen, of jij nog hebt gedacht aan mij. Wil je steeds bellen, om te vertellen, mijn liefde dag? Ze zeggen dat dat dan de geliefdheid leeft Ik ben van tot tot teen, verliefd op jou alleen Ik doe geen oog meer dicht, ben uit mijn even dicht Maar ja, zo nu en dan, word ik een stapel van Van tot tot teen, verliefd op jou Ik ben van tot ben van tot teen, verliefd op jou alleen ik doe geen oog meer dicht, ben uit met even dicht. Maar ja, zo nu en dan, word ik een stapel van, van top tot, tot een verliefd van jou. En als we uitgaan, dicht naast elkaar staan, kijk jij ondeugend lief naar mij. We dansen en praten, heel uitgelaten, de avond vliegt voorbij. En tijd voor jou. Dicht, maar jij weet dat dat dan mijn verliefdheid leeft. Ik ben van tot tot teen verliefd op jou alleen. Ik doe geen oog meer dicht, ben uit mijn leven Maar ja, zo nu en dan word ik er stapel van. Van top tot teen verliefd op jou Ik denk aan jou alleen, bij alles wat ik doe. Ik ben van toch tot teen, ben toch op jou alleen. Ik doe geen val meer dicht, ben uit mijn even dicht. Maar ja, zo nu en dan, want ik heb stapel van, van top tot ik ben van tot tot een, ben op jou alleen Ik doe geen oog meer dit, ben met me even dit Maar ja, zo nu en dan, word ik een stapel van Van tot tot een, ben op jou het klinkt als zo gewoon. Een lange hete zomer, wat het zo is het maar een fantasie. Het zijn slechts een paar woorden, maar straks insteekt de zon voor jou en mij. Als het land is, voel ik mij een ander mens Want die duizend zonnesdralen zijn mijn allergrootste wens. Ik voel mij er als hervormen met die zon weer op mijn mond Ik begin nu vast te leven, iets dus is mij nu lang te dood Een lange hele zon Ach, hebt die dron maar Een lange hele zon ik ben er echt voor klaar. Een lange hete zomer. Je voelt je er zo anders bij. Eens zul je mij geloven. Want straks dan schijnt de zon voor jou en mij. Als de zomer in het land is, voel ik mij een ander met. Zijn stralen zijn mijn allergrootste mens. Ik voel mij als hij woorden met die zon weer op mijn hoofd. Ik begin nu pas te leven, iets is mij nu nog te dood. La la la la la la Als de zomer in het land is, voel ik mij een ander mens. Om die juist een zonne stralen zijn mijn allergrootste mens. Ik voel mij er als herboren met die zon weer op mijn hoofd. Ik begin nu te leven, zit mij nu op de doog. Als de zomer in het land is, voel ik. Dat was gewoon niet een lange hete zomer. wat volop lijkt, is even Andres. Ai, ai, ai, je bent mijn lady. Ik zag een mooi meisje tonight. En dacht meteen, she's alright. Echt wat voor me. Mm, so it will be, will be. Open vol liefde vol vuur. Maakte mijn hart overstuur. She gave me an. Wacht met mijn vrijheid gedaan. Maybe don't go, I love you so. Mooi Mulmeci from Mexico. Ay ay ay ay ay jij bent een lady. Come so, let me love you vannacht ay I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, I, all I, I, Is I, for you. ay I, I, I, Only for you